Hector. een spel van Jurikant. Regie Ad Leubler. Goedemorgen, monteur. Uh, Goedemorgen, meneer. Zegt u het maar. Tja, dat is niet zo eenvoudig. Zijn bak bijst, hè? Die, uh, die steken al zo'n meter of zes. Nou, als ik wil, zou ik een giraf naar zijn laatste rustplaats kunnen brengen. <laughs> <laughs> Stel je ja. voor bij de begrafenis van een giraf? Hoe oh, zegt u niet dat dat onmogelijk is? Artis is vlakbij. Natuurlijk zou ik het niet alleen kunnen. U zou me een handje moeten helpen. Hij is nog nieuw, hè? Ik zit pas in het uitvaartvak. Anderhalf jaar is hij nog nooit iets mee gehad. Kost dat nou, zo'n wagen? Oh, ho ho, ho, ho, ho, ho. Een paar centen. Nee, laat ik het zo zeggen. Om hem te kunnen afschrijven, zal ik eh, pakweg een plaats als Amstelveen goed deels onder de groene zoden hebben moeten leggen. Nou, dat zullen ze niet leuk vinden om te horen, daar. Och, het is maar bewijs van spreken. En ik zeg liever Amstelveen of Aalsmeer, dan Artis. Goed, wat is er met hem? Hij maakt geluiden. Ja, dat kan ik welke. Maar ik begrijp dat het voor uw werk niet goed uitkomt, maar tenzij u bereid bent om hem te trekken, is er toch geen ontkomen aan dat hij geluiden maakt? Ik bedoel, speciale geluiden. Hij maakt ze pas sinds een paar weken. Dat hm, begrijp ik toch niet meer. Zegt u het maar, waar komen ze vandaan? Wat voor geluiden zijn het? Jankgeluiden. Aha. En ze komen... Overal vandaan. Overal? Ja. Nu eens hier, dan weer daar. Ja, nou, we zullen eens even kijken. Ja, soms is het net of er een kind achter de bekleding zit. Of een jonge hond. Een jonge hond? Nou, dat is hem in elk geval niet. Is hij van u? Van mijn baas. Hij doet niks, hè? Oh, ik ben niet bang. Dag, jongen. Dag. Dag. Oh, wat ben jij mooi. Wat ben jij mooi. Maar wij zijn niet bang voor jou, hè? Nee. Nee, nee. Wij zijn niet bang voor jou. Ja. Ja, ja, Je, je bent lief. Je... Oeh. Aait u maar niet over die kale plek op zijn rug. Hij heeft hij pas een wond gehad. Oh. Ga maar in je mandje. Vooruit. Ga in je mandje, ga in je mandje. Hij doet echt niks hoor. Nee, nee, maar als hij een wond heeft gehad, dat kan nooit goed zijn. Kst, kst, fort, fort. Nou, ik kan zo op het eerste gezicht niks vinden. Uh. Zullen uh, uh... Een eentje moeten gaan rijden. Wel, uh, ja. Uh, rijdt u maar. Ik zal wel zeggen waar we langs moeten. Het, waar we langs moeten? We nemen toch gewoon een stukje boerenlaan en dan weer terug? Ja. Uh, nee, nee. Nee, maar misschien moet de wagen eerst op gang komen. Ja, hij doet het altijd pas als hij zo'n... Als hij zo'n... tien, uh, à 15 minuten gereden heeft. Ja, ja. Uh, nou, stap je maar vast in. Dan ga ik binnen even zeggen dat ik weg ben. Stil maar. Stil maar. Je bent lief. Ja, je bent mooi. Arme Victor. Pieter, ook voor jou. Stil maar, alsjeblieft. Stil maar. Ik krijg nou de pleurs. Wat? Die doodskist achterin. Ik schrik me rot. Hij zit dicht hoor. Met 32 spijkers. Zelf gedaan. Daar ligt dat toch geen een in, hè? En dan zegt mijn wagen nog wel dat ik het rustigste beroep van de wereld heb. Daar ligt dat toch geen één in, hè? U denkt toch niet in ernst... ...dat ik met mijn wagen bij u kom... ...als er zich nog een kist met een stoffelijk overschot in het wind? Ja, waarom is dat ding dan Normaal Nogmaals, u denkt toch niet in ernst Ja, maar ik... weet ik veel. Ik kijk in de achteruitrijspiegel en ik zie die kist. Het eerste wat ik dan denk is Christus nog aan toe. De mensen zijn zo bang voor de dood. Ja, mijn ma en mijn pa, zijn allebei overleden. Ik ben nog niet zo oud, maar ik heb er toch al wel een half dozijn naar het graf gebracht. U mag zeggen wat u wil. Ik vind het niet leuk. Ik ben kapot van elke keer weer. Zoiets bent niet. Het aantal dat ik naar de laatste rustplaats begeleide overschrijdt verre het gros. Ja, je bent doodgraver of je bent het niet. Hier, rechts. Ja. Dat weet ik. Mooi. God, het lijkt wel of je met een jacht op straat bent hé. Of dat je vliegt. Wat een kar. Ja. Met permissie, zijn uw ouders door onze firma begraven? Ze zijn gecremeerd. Mijn grootouders, die liggen op zorgvlieg begraven. Wanneer zijn ze gestorven, met permissie? De, nou, een jaar of 15 geleden, mijn opa. Mijn oma een jaar later. Dan was het niet onze firma die ze begroef. Daar links, want... Waarom eh, links? Omdat... Eh, ik heb op de boerenlaan meer last dan hier. Heb u dan meer last of die auto? U begrijpt me wel. Wat ik zeg er wel: toen uw grootouders sterven, bestond onze firma nog niet. Anders hadden we de zaak wel voor u geregeld. Ja, ja. Wilt u nou misschien een momentje stil zijn? Dan kunnen we luisteren of die al Maar u? Hoe niks? Ik ook niet, eerlijk gezegd. Ga eens als u wilt hier links af en dan wat langzamer. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Ja, meestal af. doet hij het als ik wat langzamer ga. Ik zou toch godverdomme zweren dat er iets in die kist ligt. Telkens als ik de bocht om ga, dan rolt het het, het. het slaat iets tegen de zijwanden aan, lekker zo. Nee toch? Zit u me nou op te naaien of wat? Neemt u de bocht wat kalmer? Dan... Ja, dus daar zit er één in. Er is het nog een toe, dat moet u mij niet flikken. U zou het niet merken. hè? Huh? Als u dood was, bedoel ik. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Stel dat ik met een stoffelijk overschot bij de garage kom. Ja, dit doe je toch niet? Ik zeg, stel. Het kan. Als ik plotseling pannen heb, of zoiets. Ja. Hoe hoog de nood ook was, ik zou toch altijd eerst nagaan of het er een is die u gekend heeft. Die dooie, bedoelt u? U moet leren stoffelijk overschot te zeggen. Ook bij dieren. Ik moet helemaal niks leren. Daar, rechts. Ja, chef. Ziet u nou wel? In de bocht is ook geen te horen. Ja, omdat ik zo langzaam ga. Met trouwens, gejank heb ik nog helemaal niet gehoord. Ik ben bang dat u gelijk heeft. En wat vervelend is dat nou? Bij mij doet u het wel. Straks rij ik in mijn eentje weg met de garage en dan hoor ik het weer. Ja, nou, ik, uh, ik kan toch echt niks ontdekken hè? Het lijkt me het best als we teruggaan. Nee, uh, nee, nee, ik denk. Uh, weet u wat? Ik kan het uh, zelf. Dat is een stukje rijmen. Misschien ligt het aan, aan de manier waarop ik schakel ja. en, en hoe ik de pedalen bedien. Nee, mijn best. Ja. Als u denkt dat dat een verschil maakt. Nee, nee, nee. Nee, nee blijf nu maar zitten. U kunt zo wel doorschuiven naar mijn plaats. Ik, ik loop er even om. Mijn best. We gaan het even zien. U hebt gelijk, Ding. U loopt. Ik heb nog allemaal maag of dat de werkelijke geluid is. Ik zal zelf rijden, blijf u maar rustig zitten. En luister u verder, hoeft u nergens op te letten. Ja. En als alles voorbij is, dan breng ik u weer netjes terug. Nou, nee, dat is te open. Zo, nou moet u heel goed opletten. Ik zal met verschillende snelheden rijden om u alle kans te geven. Waar gaan we eigenlijk nog helemaal heen? Maakt u zich geen zorgen. Mag ik u uw vraag stellen? Ja. Hoe bevalt u uw werk? Prima. Best dank u. U zou niet met me willen ruilen. <laughs> Voor geen goud. U hoeft toch niet? Maar u weet niet wat u mist. Ja, dit weet ik nou juist wel. Elke dag door je afleggen en in de grondstof. Nee, nee. Dat hoeft u niet te doen. Dat is mijn werk. Ja, al die treurende mensen waar je mee te maken hebt. Ook die neem ik voor mijn rekening. Ik doe alle huisbezoeken. En wat blijft er dan nog over? Ik heb ook een zoologisch uitvaartcentrum. Wat? Wat is dat? Dat zal ik eens even haarfijn uit de doeken doen. Ongeveer tien jaar geleden... Moeten we niet luisteren naar het gejank? Oh, maakt u zich geen zorgen. We kunnen even praten. En luisteren tegelijk, hè? Ja, nou, ik, ik denk dat het toch beter is als... Uh... Ik zal het kort houden. Ik wil u een voorstel doen. Als u maar weet dat ik al een vrouw heb. Ik ook. En een hond. Waarom zegt u dat nou? Hij was toch van uw baas? Ik heb er zelf ook een. Is hij gezond? Wie? Uw hond. Natuurlijk. Ja, Nooit ziek geweest ook? Ja, natuurlijk ja, is hij wel eens ziek geweest. Hoe lang hebt u hem al? De, de, vier jaar. Dat is kort. Ik heb voor deze een bouvier gehad. Een bouvier? Hij uh, is gestorven aan een God. U gaat huilen? Ah, nee, natuurlijk niet. Komt u er nog bij. Ah, je bent er even kapot van. Een dag, een uur. Daarna is het over. Ik heb ook een hond gehad. Die stierf. Oh. U bent niet geschokt. Nee, waarom zou ik? Voelt u ervoor mijn partner te worden? Dat zegt u. <laughs> ik ben niet goed wijs. Een ton per jaar. Nu Bruto. Netto. Uh, ja, ja, dan moet ik me inkopen. Dat kost me dan een halve ton per jaar. Een goed wil hoeft u geen cent te betalen. Nee, ik geloof er niks. Van. U wordt meteen directeur. Samen met u. U van de zoologische afdeling, ik van de antropologische tak van het bedrijf. Ja, ik blijf mooi waar ik zit. Wat verdient u nu? 27 miljoen. Dit gaat u helemaal niks aan. Bruto? Ja, uiteraard. Wat aarzelt u dan nog? Ik, ik aarzel niks. Ik, ik wil niks met uw graven en uw doodskisten te maken hebben. U moet. U bent een lafaard. Ik moet niks! Het... Oh, godverdomme nou, hoe ik het weer. Wat? Dat er een lijk in die kist ligt. Waarom zegt u niks? Er ligt iemand in die kist, hè? Geef het maar toe. Vooruit, geef het toe! Ik wil terug. We gaan zo terug. Nu! Ik wil nu terug! Het is nog niet eens tien uur. Uw werkdag is nog lang niet voorbij. Ik betaal nog goed uurloon. Dus ik zie niet in waarom u mij niet langer van dienst zou willen zijn. Per slot van rekening, hebt u uw werk nog helemaal niet gedaan? U weet net zo goed als ik dat er geen geluid in deze wagen zit dat er niet hoort. Er is alleen dat geluid van het lijken die kist. Stelt u zich toch niet zo aan? We gaan in godsnaam heen. Dat zult u zo zien. Het is het Amsterdamse bos. Dan mag u nu eens zin met de auto. Ik wel. Beste man, ik weet niet wat je mankeert, maar je bent niet goed snik. Ik zal u iets vertellen, wat ik nog nooit eerder aan iemand verteld heb. Het hoeft niet. Alsjeblieft. Ik luister. Een paar weken geleden, om precies te zijn, 18 dagen, reed ik in dezezelfde wagen met dezelfde... met net zo'n kist achterin. Ja, wat zit er dan in die kist? Wat is er mee? Ik rijd over de Boelenlaan. Niet te snel, kilometer of veertig. Ik zit wat om me heen te kijken, naar de vogels en zo. Zitten daar zelfs reigers. Het was niet druk op de weg. maar enfin, het is een mooie dag. Naast me vliegt een meeuw. Zo'n grote witte, met grijs en een rode snavel. Hij vliegt een klein stukje mee. Ik denk, die zal zo wel een andere kant op gaan. Meestal blijven ze niet zo bij je vliegen. Is ook veel te gevaarlijk. Maar deze meeuw is anders. Hij is niet bang. Hij kijkt af en toe naar me en hij blijft naast me vliegen. Ik zeg, kst, de beest wordt veel te gevaarlijk. Maar hij blijft rustig naast me voortzweven. En ik heb nog steeds helemaal niets in de gaten, tot ik weer voor me kijk en zie dat ik zelf ook de hoogte in ben gegaan. Ja, echt waar. Ik geef het toe, het klinkt idioot, maar ik zweer het u. Ik was met de wagen, met de kist erin. Los van de grond. Ik vloog. Hier staat op een show. Ik neem het u niet kwalijk dat u mij niet gelooft. Toch is het waar. Gaan we nou terug? Ik ben nog niet klaar. Terwijl ik vloog. Hoorde ik het janken, lange hoge uithalen. Waar? En het gestommel, dat hoorde ik ook. Ja, omdat er een lijk in die kist was natuurlijk. Wij leggen het stoffelijk overschot van geen enkel mens in een blote kist, meneer. Het hout is bekleed. Ja, en waarom hoorde u toen dan dat gestommel? En waarom hoorden we het nou net? U maakt mij niet wijs. Ik wil terug naar de garage, nu. We zijn nog Niet waar. Of ik ben gek of we zijn nog steeds midden in het Amsterdamse bos. Denkt u er nog eens over na, hè? Een ton. Per jaar. Netto. Als u mij nou die autosleutels geeft, dan zorg, dan zorg ik dat we weer veilig terugkomen bij de garage. Als u mij die autosleutels nou even geeft, dan zal ik zorgen dat we weer veilig terugkomen bij de garage. Even hey, wat is dat nou? Ziet u dat niet? Een kuil? Ik spreek liever van een open graf. Ook al zijn we dan niet op een officiële begraafplaats. Helaas, van een steen of iets dergelijks is geen sprake. Maar ik weet zeker dat Victor... Niet om dat soort uiterlijkheden geeft. Gaf. Victor? Wie is Victor? En, en, en wat. Waarom hier? U hoeft me niet te helpen de kist uit de auto te halen. Wat gaat u doen? Ik breng de kist naar u toe. Waarvoor? U moet hem voor me in de kuil leggen. U moet hem voor me begraven. Ik zal zelf die eerste kluit de aarde werpen. Vergeet het maar. U, u, moet. Wie ligt er dan, godverdomme, in die kist? Wie is Victor? Ik zweer het u. Er is niets onprobebaars aan wat u doet. Ik kan nooit een gewassen zijn. Het doet mij net zoveel pijn als u. Gelooft u me. Dat kind, alsjeblieft. Vaak me schooft. Je bent niet goed, steek. Wow. Alsjeblieft, laat hem zakken. Alsjeblieft. Ik kan het niet. Ik moet eerst weten wat er in de kist ligt. Wat gaat u doen? Mijn gereedschap pakken. Nee. Nee. Nee. Nee. Niet doen. Dat, dat is niet nodig. Ik, ik moet weten wat er in de kist zit. Nee. Niet doen. Alsjeblieft. Legt u hem toch gewoon in zijn graf. U hebt er toch niets mee te maken. Mijn voorstel, mijn voorstel, wat vindt u van mijn voorstel? U de zo zoologie, alsjeblieft. Ik, ik, ik kan het niet, echt niet. Hebt u nog medelijden? Ik haal de politie. Zit u niet genoeg, een ton? Meer gaat niet, ik heb het uitgerekend. Ik heb wel eens iemand een ton geboden. maar dat is te veel. Dat kunnen we niet bolbergen. Zo. Nee. Hey. Victor, hond. Nee, hond. Ik heb u gewaarschuwd. Ik kan er niet tegen. Victor, een spel van Jurri Kwant werd gespeeld door Wim Kouwenhoven als Karstens en Marcel Maas als de monteur. Technische realisatie, Herco de Boer en Henk van der Steeg. Regie, Ad Leubler.